1 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. De Belgische premier en de president van Zwitserland... hebben bloemen gelegd op de plaats van het busongeluk... waarbij 28 doden vielen. In de tunnel stonden ze stil bij de muur waar de bus tegenaan was gereden. Bij het busongeluk kwamen 22 schoolkinderen en zes volwassenen om het leven. Onder de doden zijn zeven Nederlandse kinderen. Koningin Beatrix en premier Rutte hebben hun medeleven betuigd... net als de Amerikaanse president Obama... Scholen in België houden vrijdag een minuut stilte. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Vijf Nederlandse universiteiten staan in een top 100 van de wereld. In de ranglijst van het Britse tijdschrift Times Higher Education... is de TU Delft met een 51ste plaats de hoogst genoteerde Nederlandse universiteit. De Universiteit van Amsterdam staat op 71, Utrecht volgt op 78, Leiden is 87ste. En Wageningen staat met plek 100 nog net in de lijst. Met vijf universiteiten in de top 100 staat Nederland derde... als het gaat om het aantal universiteiten in de lijst samen met Japan. De hoofdredacteur van Times Higher Education zegt dat Nederland daar trots op mag zijn... hoewel hij ook opmerkt dat geen enkele Nederlandse universiteit in de top 50 staat. Bijna de helft van de universiteiten is Amerikaans in de lijst. Harvard University voert de ranglijst aan. Vier instellingen die zich bezighouden met alcoholpreventie... roepen het kabinet op om de accijns op alcohol met 50% te verhogen... Organisaties zeggen dat het mes aan twee kanten snijdt, de staat krijgt extra inkomsten en de ziektekosten zullen dalen omdat er naar schatting 5% minder alcohol zal worden gedronken. Verder willen ze dat de accijnsen vanaf 2014 meestijgen met de inflatie. De Nederlandse ambassade in Syrië wordt gesloten. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken doet dat uit veiligheidsoverwegingen en uit protest tegen het geweld van het regime van president Assad. Een aantal andere westerse landen hebben hun ambassade eerder al gesloten. Het weer klaart op en koelt flink af. Komende dag overwegend zonnig en zacht. Het wordt 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Goedenacht en goed dat u nog steeds bij ons bent hier in ons Huis van de Maan... waarin ik het komende uur graag met u ga praten over ja, het, het leven omgooien... het roer in het leven omgooien, onomkeerbaar omgooien. Zoals de vrouwen die Michiel van Erp in zijn film portretteerde bijvoorbeeld. Vrouwen die vroeger man waren. Maar het kan ook zijn dat u alle schepen achter u verbrand heeft... en dat u verhuisd bent naar een ander land. Dat u uw baan van de ene de dag op de andere hebt opgezegd. Of dat u heeft gebroken, om wat voor reden dan ook, met familie of vrienden beslissingen die uw leven voorgoed veranderd hebben. En welke gevolgen hebben die beslissingen dan? Daarover ga ik graag met u praten. U kunt bellen met ons gratis nummer 0800-1121, 0800-1121. Mailen kan naar casaluna uit en twitteren, dat kan natuurlijk ook met hashtag casaluna. Peter Geluk, goeienacht. Goeienacht, hallo. Peter, op welke manier heb jij het roer echt uh, onomkeerbaar omgegooid ooit? Nou, twee keer in een uh, redelijk snelle uh, successie achter elkaar. De eerste keer was toen ik voor mijn werk werd gevraagd... eind 2007 om naar Zuid-Spanje te verhuizen om um, um, um daar een nieuw kantoor op te zetten. Ja, Wat voor werk deed je op dat moment? Ik werkte bij een bedrijf wat uh, uh, interieuraccessoires uh, verkoopt, ontwerpt en verkoopt. En mm -hmm. uh, daar zat ik op de marketingverdeling, op het creatieve kantoor zoals wij het noemen... en dat moest in Spanje worden opgezet uh, om... om uh, ja, omdat creatieve brein daarachter, daar toen ook woonde in de ja, tijd. Het ja, was dus... logisch om dat uh, bij elkaar te voegen. Dus jij verhuisde naar Zuid-Spanje... En, en kostte je dat veel tijd om dat te beslissen? Uiteindelijk kreeg, kreeg ik daar een hele week voor. Toen maar. Toen maar, ja. ja. En, en, en uh, je toen hebt... moest er toch wel een beslissing, uh, beslissing gevallen zijn. De enige druk zat er wel op de ketel. Ja, en je hebt besloten om naar Spanje te gaan? Ja, we hebben uiteindelijk besloten om naar Spanje te gaan. in overleg. ik was niet in mijn eentje met mijn vriendin... Uh, maar ja, ja in de enige onbezondenheid hebben we dat wel gedaan toen, uh, toen, denk ik, niet echt de gevolgen kunnen overzien op dat moment. Welke gevolgen had die stap dan? Ja, ik denk dat het misschien iets te vroeg was in mijn carrière om, uh, om te beginnen. Want hoe oud was je? Uh, toen was ik 26, meen ik. Mm -hmm. 25, uh, 26, zo'n beetje in elk geval. Ja. Ik ben was, was net begonnen, ik werkte nog wel een jaar bij dat bedrijf en dat ging al heel snel misschien een beetje te snel achteraf. En uh, we, zijn, we zijn uiteindelijk wel daar naartoe verhuisd met z'n tweeën en anderhalf jaar hebben we daar uiteindelijk gewoond, iets langer dan dat. Ja. Um, maar bijvoorbeeld heel weinig van het land gezien, alleen maar heel hard gewerkt, gewerkt, gewerkt. En um, je was, was daar zo... met z'n tweeën, dus je, je had al je vrienden en familie achtergelaten. Mistte je ja. die ook? Wat zeg je, sorry? Mist je de vrienden en de familieleden ook, die allemaal in Nederland waren gebleven? Nou, dat, achteraf bleek van wel. Ik had er zelf op, op, op dagelijkse basis niet zo heel veel last van. Gewoon, gewoon puur door de drukte. Maar mijn vriendin, die, zat, uh, ja, die had daar niet direct werk natuurlijk. Die heeft in eerste instantie een half jaar thuis gezeten. Nou, die liep echt tegen de muren op van, uh, van ellende op een gegeven moment. Verveling hmm. en, uh, en gewoon het feit om, uh, eh, om, om je aan te passen aan het feit dat je, dat je werkloos bent. Want dat, dat is het natuurlijk uiteindelijk wel. Ja, en wat betekende dat voor jullie relatie? Nou, dat zet, dat zet uiteindelijk de relatie wel, uh, wel onder druk. Uh, en, en, en ook op zo'n manier dat ik dat in het begin niet echt in de gaten had. En, en, en dat dat ook veel later er al wel pas is, uh, pas is uitgekomen. Ja, op welke manier? Nou, uh, onder andere dat uh, na anderhalf jaar zijn wij, of iets langer dan, zijn wij teruggegaan naar Nederland... ...op verzoek van het bedrijf. Dat was uh, midden in de crisis toen, dus toen moesten bezuinigd worden. Uh, dus zo zijn we teruggegaan naar Nederland... Uh, Waar ik, waar ik leiding kreeg over een nog groter team uh, mensen. En dat heeft een maand of zes geduurd. En toen kreeg ik een burn-out. En toen heb ik uh, een hele poos thuis gezeten. En dat is wel het moment dat je dingen opnieuw gaat bekijken. Dat je gaat praten met elkaar. En dan komen er heel veel dingen uit het uh, recente verleden. In ons geval komen dan naar boven Waaronder het verhaal Spanje. Mm -hmm. uh, wat bleek dat er ontzettende druk op de relatie had gelegd. En, en uh, wat vooral door mij heel erg onderschat was. Ja, en achteraf dus is, gezien... Is ja, en achteraf gezien had je die stap dus beter niet kunnen nemen om naar Spanje te gaan. Nee, nou niet, nee. Dat hadden we A beter moeten overdenken, denk ik. En, uh, en B misschien inderdaad even uit moeten stellen. Uh, maar wij hebben daar de gevolgen zeker niet van overzien. Nee, nee. Dan, dan ben je thuis en krijg je die burn-out. Wat heeft die uiteindelijk voor je betekend, die burn-out? Want ben je, ben je daar nu uh, doorheen door die tijd? Ja, de nasleep is er nog wel een beetje hoor. Dus, uh, vanuit die burn-out zijn er allerlei andere zaken ook weer opgedoken. Maar dat heeft in elk geval toegeleid dat ik, uh, naarmate ik op een gegeven moment van uh, onder andere de arbo ook weer langzaam aan het werk moest, dat ik heel snel heb besloten om daarmee uh, daar te stoppen. Dus je, je realiseert je heel snel dat het niet het pad is waar je de rest van je leven op wil blijven. Dus dan is het van de een op de andere dag je roer omgooien en zeggen van oké, okay, ik ga iets doen waar ik wel uh, plezier aan beleef. Wat ik leuk vind. En wat is dat in jouw geval? Een fotografie. Ja, Leuk. En dat is iets wat ik, wat ik bij... Ja, hartstikke leuk. dat is wat, wat, iets wat ik bij dat bedrijf ook al deed. Uh, maar voornamelijk uh, producten voor de catalogus. Uh, maar toen moesten daar ook modellen voor gefotografeerd worden. En eigenlijk vanaf het eerste moment dat ik een model gefotografeerd had... dus met mensen, fotografie en mensen kon combineren, was ik verkocht. Mm -hmm. en, dus je uh, fotografeert ja, die... nu vooral modellen en mensen... en je bent portretfotograaf... en je fotografeert niet meer zozeer interieuraccessoires? Nee, precies, precies zo. Maar goed, dat is dan wel weer een heel nieuw leven dat je begint. Ook financieel en, en uh, qua zekerheden is het ook weer een heel nieuw leven natuurlijk. Nou, dat, dat kun je gerust zeggen. En, en uh, het, het uh, toeval wil, of misschien niet helemaal toeval wil... dat, dat we vlak voor Spanje ons huis, uh, vlak voordat die beslissing eruit genomen was... ons huis al te koop hadden gezet, omdat we wilden verhuizen. Ja. Het, heeft, het heeft tot 2,5 jaar na Spanje geduurd totdat het verkocht werd. Dat is vijf jaar te koop gestaan. Zo. En toen was ik inmiddels al een jaar voor mezelf bezig. Dus in elk, geval, in elk geval heb ik een jaar voor mezelf gewerkt. in de tijd dat mijn hypotheek nog gewoon doorbetaald moest worden. Dus dat, dat zijn zware beslissingen die je moet nemen. En dat is helemaal niet gemakkelijk. Nee. Ja, gelukkig had mijn vriendin een goede baan. En wil als het uh, ervoor over om uh, één dagje meer weer te gaan werken. zodat ik mijn opstartperiode doorkom. Ja. Daar heb ik heel gelukkig mee gehad. En hoe gaat het nu met, met de zaken als fotograaf? Ja, heel erg goed. Zelfs zo goed dat mijn vriendin weer een dag minder is gaan werken inmiddels. Dus dat zij ook wat meer rust heeft. Het huis is verkocht uh, inmiddels. En, uh, dus we wonen in een, uh, in een, uh, in een uurhuisje. Mm -hmm. uh, dus wat goedkoper. Dus, ja, je past je situatie toch aan aan je financiële, aan je financiële situatie, aan je inkomsten. Ja. En dat bevalt eigenlijk prima. Je leven wordt een stuk simpeler Ja, en, en uh, is de fotografie inderdaad uh, dat droomberoep uh, waarvan je dacht dat het dat zou zijn... Nou, in eerste instantie niet. Het is heel erg, uh, als fotograaf, omdat ik natuurlijk een beetje hals over kop ingerold ben, uh, half uit nood geboren, omdat ik echt niet meer terug mijn oude baan in wilde. En het was een beetje kiezen of delen, iets anders gaan leren of, uh, of niet naar school of iets gaan doen waar je op dat moment heel erg uh, gepassioneerd over bent. Mm -hmm. Um, maar dat duurt, omdat je, ja, zoals als, als halve beginneling nog fotografievak fotografievak dat duurt het vrij lang voordat je een beetje gaat uitkristalliseren um, in welke richting je het meteen moet zoeken. Want modellenfotografie, want mensen fotograferen, kan ook heel veel verschillende richtingen op. Ja. En dat begint zich nu langzaam een beetje uit te kristalliseren. Dus er komt, er komt nu steeds meer een specialisatie bij kijken. En dan wordt het echt uh, dat je alleen maar met dingen bezig bent die je leuk vindt. Ja, maar op die tijd moet je, moet je heel vaak ook nog dingen doen die je... Uh, ja, die misschien niet meteen heel erg leuk vinden, maar die wel brood op het plan brengen. Ja, en wat is je specialisatie? Nou, dat, dat wordt nu heel langzaam reclamefotografie. Mm -hmm. uh, dus een beetje in de commerciële hoek. Ja, dat is de weg die je wil gaan. Ja. Maar uiteindelijk, het is nu een hele turbulente tijd geweest zo te horen... met he, die twee grote beslissingen en dan zo'n burn-out... Ja. die je haast al dwingt om een beslissing te nemen ook nog eens. Maar uiteindelijk zijn al die beslissingen goed uitgepakt. Het leek even niet goed uit te pakken... maar uiteindelijk doe je nu wat je, wat je leuk vindt... wat je interessant vindt. Uh, het gaat jullie economisch goed. Het gaat tussen jullie tweeën goed. Ja, maar dat is een, dat is een hele lange... moeilijke en zware reis geweest. En, en ik hoor vaak... Het, het is, dat is allemaal in, in een tijdspanne van... een jaar of vier gebeurd. Het is een soort van heel leven wat je in een jaar of vier aflegt. Ja. Uh, waar, waarin je door schade en schande... Uh, heel erg wijs wordt. ja. En, en heel veel mensen die, die, uh, die mij nog niet kennen en, en, en waar, waar ik dit tegen vertel, zeggen vaak: je, je hebt al een heel leven achter de rug. Ja, ja. Maar dat, is, maar, dat is ook wel een beetje zo. Maar Peter, uh, heb je de spijt van dat het zo gelopen is? Of had je liever nog steeds uh, uh, rustig bij die, bij die interieuraccessoires firma willen werken? Nee, ik heb geen seconde spijt gehad. Het, het, het, het, het is gelopen zoals het heeft moeten lopen, denk ik. Want alles wat er gebeurd is, heeft uiteindelijk geleid tot. Waar ik nu ben en wie ik nu ben. Dus het, het had niet anders gemoeten of gehoeven voor mij. Peter, geluk. Ik wens je veel... Uh, ja, het is, en het is geen woordspeler. Ik wens je veel geluk uh, in, in je toekomst. Dankjewel. Dankjewel. En tot een andere keer. Tot ziens. Dag. Van Peter naar Petra uit Hoofddorp. Petra, goedenacht. Ja, goedenavond. Daar, Co. Petra, uh, wat is voor jou de stap geweest die jouw leven onomkeerbaar heeft veranderd? Bij professor Bouwman in Amsterdam. En wie is professor Bouwman in Amsterdam? Dat is de plastische mm -hmm. rug. En wat, wat die, heeft die voor jou betekend? Die heeft mij van uh, man naar vrouw gemaakt. Dus in die zin zul je uitkijken naar die film van Michiel van Erp? Nou, nee, niet echt. Nee, niet toch echt. niet? Nee, ik ben het eigenlijk een beetje al die verhalen wel een beetje zat. Waarom? Nou, omdat het uh, vaak... Uh, kijk, die film zal best wel mooi zijn hoor, dat gaat het ja, niet Ja, die is om. mooi. Ik heb hem gezien, maar, dat kan ik bevestigen. Ja, misschien ga ik hem... Ik zal hem in ieder geval opnemen. Maar uh, kijk, de meeste dingen die je op televisie ziet... Uh, worden toch een beetje in het uh, sensationele getrokken. Ja, dat, dat, dat zei dat Michiel ook, hè? Dat, dat... dat ben ik... Zat. Ja, dat zei Michiel ook in het vorige uur. De, de transseksuelen ja. die je ziet, dat zijn toch vaak ja. uh, attracties als het ware? Ja, Omdat ze iets net, bijzonders net, net, te vertellen net. hebben. Nou, vroeger had je de, de man, de vrouw met baard op de kermis. Ja. En nou zijn wij zo'n kermisattractie. Ja, en dat, ja. Dat uh, verveelt me. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Nee, ik ben, uh, het is bij mij nou zo lang geleden. En net wat jij zei, van ja, het is misschien makkelijker voor de uh, generatie nu. Maar uh, als je omgeving maar meewerkt en als die niet meewerkt... dan blijf je er transseksueel. Ja, en werkte jouw omgeving mee toen en die nu? Die werkt spuug tegen. Ja? Ja, vanaf 1984 tot uh, de dag van vandaag werkt het voor geen meter. En, en uh, om wat voor soort reacties gaat het dan? Nou, en van wat voor soort uh, mensen uit jouw omgeving? Nou, ten eerste had ik een zeer christelijke uh, pleegfamilie. En uh, ja, die hebben mij letterlijk en figuurlijk met de rug aangekeken. Mm -hmm. Toen je en... het plan bekend maakte om, om uh, vrouw nou, te dat, worden? Dat, dat, dat was toen ik al 17 was. Dus, uh, en uh, ja, zelfs de dominee die... Uh, ja, je denkt dat je een moderne dominee hebt. Nou, dus niet. Over welk jaar hebben we het dan precies, Petra? We hebben het nou over 84-85. Ja, dat ja, was dus het, het uh, jaar waarin je geopereerd werd. Ja. Ja. En toen, je was zo jong toen je geopereerd werd? Ik was 27. Oh, je was 27, oké. Okay. Maar in de jaren daarvoor uh, uh, merkte je al afstand bij, bij nou, ja, je ja, pleegfamilie ja, ja, ja, en, en de ja. dominee. Want ja, vertelde je dan aan je familie dat je plannen had om je te laten opereren? Ja, of dat je dat, uh, uh, het gevoel dat je in een verkeerd lichaam rondliep? Ja, ja dat, dat wist ik al toen ik uh, jaar of 14, 15 was. Maar daar was geen begrip voor? Uh, daar mocht je niet over praten. Nee. En Want toch... was, je leven was door God gegeven en daar moest je niet aan tornen. En toch heb je doorgezet op een gegeven moment ja, en ben je naar die, die chirurg gegaan. Waarom wilde je dat zo graag? Waarom... Nou, dat, dat, dat uh, pff, uh, nou ga je wel erg hard dat je gelijk naar die chirurg hoort, maar dat, uh, zo werkt dat niet, hè? Vertel je eens hoe eerst, het dan wel uh, werkt. Nou, je hebt eerst anderhalf jaar uh, gesprekken met de psychiater. Dan heb je anderhalf jaar hormoonbehandeling. En na anderhalf jaar mag je pas uh, geopereerd worden. Zo snel gaat dat niet allemaal, hoor. Dus je bent drie jaar bezig voordat je ja, letterlijk op die operatietafel ligt? Ja. Dat is ja. inderdaad een verschil, hè, met die vrouwen die, die Michiel dan portretteert. Ja, nou, ik, ik, ik prefereer toch de manier van het fysiek huis, hoor. Dat <laughs> raad ik iedereen aan. Ja, toch iets meer uh, uh, uh, begeleiding. Uh. Nou, gewoon tijd voor jezelf. Mm -hmm. En wat, hoe, be ja, tijd voor jezelf. Hoe, hoe besteed je die tijd voor jezelf dan? Nou, als een uh, halve zo. <laughs> je denkt dan één ding en dat is operatie. Ja, dat wil je maar, graag. Ja, kijk, uh, uh, iedereen uh, vindt dat het uh, te langzaam gaat. En uh, uh, uh, ik heb nou in de loop der jaren heel wat mensen gesproken die ervoor stonden. En ik heb het al zo vaak gewaarschuwd van doe rustig aan en eh, besteed je tijd goed en eh, zorg dat je niet eh, egoïstisch gaat worden, want dat is ook een tik wat transseksueel hebben. Hoezo egoïstisch? Nou, ik, ik, ik. Eh, alles draait om jou en niet eh, om de omgeving waarin je woont en je leeft. Mm -hmm. eh, tijd voor andere mensen, eh... Uh... Ja, niet dat ik gerichte, laten we het zo zeggen. Nee, je hebt misschien wel een bijzondere geschiedenis... maar dat wil niet zeggen dat je alleen maar met jezelf bezig hoeft te zijn. Nou, ja, precies, precies. Nee. Uh, je, je leeft in de maatschappij en de maatschappij leeft met jou. Zo denk ik erover. Ja, Petra, uh, uh, die, die vrouwen in die film van Michiel die, die zeggen allemaal... we zijn opnieuw geboren toen we uit die ja, kliniek vinkel, kwamen. Ja, dat vind ik ongeveer. Ja, zo heb je dat niet ervaren? Nou, je bent al maar één keer geboren, of niet dan? Nee, maar goed, die vrouwen zeggen, we waren zo ongelukkig in dat mannenlichaam. Zo... Nee, dat vind ik onzin. Nee, dat vind ik echt onzin. Zo heb je dat niet ervaren. Nee, je, nee. Bent, je wordt maar één keer geboren en dat is uh, bij je moeder. Ja, ja, ja. Maar wat betekent het dan voor jou om nu vrouw te zijn? Of thans nu, uh, sinds 30 uh, gewoon, jaar vrouw te zijn? Gewoon doorgaan met je leven. Ja. Verder, verder niks. De uh, interview vertelde ze mij uh, toen ik geopereerd was, dat ik de makkelijkste patiënt was die ze tot, tot, tot dan toe hebben gehad. Oh ja, waarom was je zo makkelijk dan? Nou, ik, heb, ik zeurde niet. En waarover zeur je die anderen dan? Nou, pijntje hier, pijntje daar, pijntje zus, pijntje zo. Joh, ik heb alleen maar lol gehad. Ja, je hebt alleen maar lol gehad. En je kwam als vrouw van die operatietafel. Je zei net, uh, van tevoren hebben veel mensen met dwars gezeten. Ook daarna uh, uh, uh, ja, heb je bijvoorbeeld uh, uh, een mooie baan kunnen krijgen. Heb je de nee, liefde nee, gevonden? Nee, nee, nee, dat is allemaal anders. Dat, uh, zo zo uh, werkt dat niet. Leg eens uit. Nee, je, je komt bij het UWV terecht hè, tegenwoordig. Ja. Of uh, toen het hak. Kom je in de bakje... Uh, Bemiddelbaar bij de arbeidshubbeldebubs. Uh, ja. En die moet dan voor jou een baantje gaan zoeken. Nou, binnen anderhalve maand, plant je in bakje onbemiddelbaar. En is dat dan omdat je een transseksueel je bent? bent? Juist. Niet om wat je kan, niet om uh, wat je bent, maar gewoon om uh, wat je bent geweest. En waarom is dat dan zo, denk je? Nou ja, dat is allemaal te moeilijk en te ingewikkeld, joh. Je krijgt toch nooit een baan. Zoek het lekker uit. En heb je ooit een baan gekregen? Nee. nee, nee en had je, denk je, als je man uh, zou zijn geweest nog steeds... zou je dan die baan wel gekregen hebben? Uh, dan had ik zeker werk gehad, ja. En wat, wat had je dan gedaan, bijvoorbeeld? Uh, bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeur. Uh -huh. Bijvoorbeeld. Nou, dan uh, verdien je redelijk goed. Misschien dat je het op dit moment niet meer hebt, maar... Uh... Ja, in ieder geval een baan gehad. Ja, ja. En de liefde, Kijk, dus, Petra? Dus je moet zelf gaan creëren. Ja. En uh, toch proberen maatschappelijk betrokken te blijven. Uh, ik heb een, uh, wel vier jaar uh, op de al gezeten. Dus uh, ik kan wel wat. Ja. Dus uh, ja, ik zit op het ogenblik... Uh, heb ik een hele grote website over kastelen... Foto's van kastelen en beschrijvingen van die kastelen. Ja, en nogal zeer uitgebreid. Oh, no noem het adres eens? Uh, ja, de server staat nu uit. Oké. Okay. Maar, maar dat is www.hollandse-kastelenteam.nl En dat is jouw website, door jou ja. opgezet? Ja. Ja, op, de, op die manier uh, doe je dan toch dingen die je interessant vindt en die je belangrijk vindt. Uh, als het om werk gaat, uh, de liefde, hoe is het je daarin vergaan, Petra, na die operatie? Wat? De liefde? Uh, dat hou ik liever privé. Ja, dat begrijp ik dan. Zal ik daar ook niet over, over nou, doorvragen? Nou, verder niemand wat nee, nee, dan ga ik daar ook verder niet over doorvragen. Als je nou kijkt, hè, je, hebt, je hebt bijna 30 geleden die operatie ondergaan. Uh, is het het waard geweest? Want het, het, het, is het, er niet makkelijker op? het heeft het er niet makkelijker op gemaakt, zeg je. Uh, nee, ik, uh, ik, ik zal je vertellen dat ik van mijn omgeving uh, waar ik toen woonde uh, helemaal geen uh, support heb gehad. Ik heb echt letterlijk alles alleen moeten doen. Mm -hmm. uh, ik vroeg aan iemand bijvoorbeeld van, uh, toen ik uit het ziekenhuis kwam van, uh, wil jij de spullen bij de apotheek voor mij gaan halen? Nou, dan verwacht je toch enigszins, dat iemand dat wel even doet als je enig uit het ziekenhuis bent. En vroeg je dat aan een familielid of een vriend? Nou, gewoon een uh, vrienden. Ja. Nou, die zeiden allemaal nee, dus ik heb het zelf gaan halen. En waarom dat zeiden het... die nee? Nou, omdat ze dat allemaal niet zo belangrijk vonden. Niet zo belangrijk vonden of konden ze er niet mee omgaan? Uh, ze konden er wel mee omgaan, maar ze wilden het niet. En waarom wilden dus... ze dat dan niet? Ja. Dat heb ik allemaal niet gevraagd. Ik moest het hebben, dus ik ben zelf gegaan. Ja. Strompelend naar de apotheek. Nou, dat is de enige keer dat ik heb zitten janken. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is één keer geweest en verder nooit meer. En, en daarna, ben je daarna ook mensen tegengekomen die je wel accepteerden... en die gewoon met je omgingen als Petra, de buurvrouw of de collega nee, nee, of de vriendin? Nee, nee, nee. nee. Dat, dat, uh, er is één vriend en... Uh, die accepteert me zo, uh, zoals ik ben. Ja. En uh, we hebben er vaak over dit soort dingen. Maar uh, ja, uh, voor verder, uh, ja, iedereen is toch wel een beetje gericht op van ja, maar je bent op man geweest. En hebben mensen dan zoveel moeite mee dat ze je een beetje links laten liggen. Niet op die manier, maar ze, ze laten het wel altijd even blijken. Mm -hmm. en, en dat is gewoon de realiteit. En dat is niet alleen bij mij zo. Ik heb ook mensen meegemaakt die spijt op tand waren. Die en weer... Die terug zijn gegaan, de gegaan naar de mannenrol, om het zo maar te zeggen. Ja. ja, heb jij dat ook wel eens overwogen? Ik heb het niet overwogen, maar ik kende wel. Ja, want ben je er gelukkiger op geworden al met al? Uh... Word je gelukkig moet je misschien niet op die manier uh, interpreteren. Kijk, uh, je maakt een keuze. en Er is geen weg terug. Het is onomkeerbaar. Het is onomkeerbaar. Dat moet, je, moet je verdraaid goed realiseren dat... Uh, die operatie is ook niet onomkeerbaar. Nee. Dus je, uh, je, je moet zo goed weten wat je doet ten tweede... Je moet je paspoort laten aanpassen. Je moet naar de rechtbank. He, al dat soort dingen. Het werkt allemaal niet mee. In België is dat veel makkelijker. Is je geeft, dat zo? Je, je geeft je operatieverslag af aan de, aan de gemeente. En je geslacht wordt aangepast. Ja. Hier moet je naar de rechtbank toe. Die advocaten verdienen 400 euro per uur aan je. <laughs> als, als... Hoe kom kan het weten? Petra, als mensen nu naar je toe zouden komen... die, die uh, denken aan zo'n operatie, die dat overwegen... wat zou je ze adviseren? Ik adviseer niet. Ik geef alleen maar informatie. Jij wil niet voor iemand anders uh, de ik, beslissing ik, ik, beïnvloeden? Ik, ik, ik moet niet voor een ander gaan denken. Nee, nee heb je gelijk kijk. in. En, uh, kijk, uh, laten we wel wezen. Je hebt het van de NCV. Mijn, uh, mijn uh, familie was allemaal lid van de NCV. Ja. De NCV praat hierover. Maar mijn familie, of pleegfamilie, laat ik het goed zeggen. Die zitten allemaal voor en in de kerk. En die weten allemaal precies wat God wil. Nou, dat vind ik heel knap. Ja. Ik weet niet wat God wil, hoor. Nee, nee. En die familie die, die heeft je niet gesteund, zeg je. Ook vrienden op nou, een die... na. Laat... Nou, nee, simpel. Die hebben me laten vallen als een baksteen. Ja, ja. Maar wat, ja, ik vind het. Uh, uh, aan de ene kant uh, uh, uh, klinkt je heel, uh, heel sterk. Dat uh, ja, vind ik ook. Uh, je, je vertelt tegelijkertijd echt heel treurige verhalen, natuurlijk. Je hebt mensen kwijtgeraakt omdat nee. je geen baan hebt kunnen krijgen. Nee. Het woord treurig is verkeerd. Kijk, het gaat erom, hè, uh, laten we wel wezen, uh, je, je hebt talenten, hè, om het maar even in Bijbelse termen te gebruiken, ja. uh, die moet je benutten. Ik weet wat mijn talenten zijn en die benut ik ook, alleen op een andere manier. Ja, en wat, wat zijn jouw talenten, behalve dan hè, die foto's en het beheren van die, nou, van die nou, website? Nou, nou, nou, nou, nou. <laughs> Uh, ten eerste kan ik heel goed fotograferen. Ja, dat geloof ik graag. Ik heb verstand van archeologie, ja. ik heb verstand van de middeleeuwen, ik heb verstand van geschiedenis. Dat komt dat allemaal samen talenten. op die site natuurlijk, ja precies. Nou, uh, die wordt uh, behoorlijk goed uh, bezocht, ook ja. door universiteiten. Dus uh, dit, is, uh, dit is de grootste van Nederland onder andere Mooi. en we geven hele goede informatie. Ja, dus en, in die... en verkopen geen onzin. Dus in die zin uh, doe je recht aan je, aan je talenten? Ja. En doe je ook recht aan je vrouw zijn? Nou, wat heeft vrouw zit daar daarmee te maken? Nou ja, ik bedoel, je, je wil de vrouw worden, dus ik kan me voorstellen dat. Ja, kijk, uh, nee, het, het, het belangrijkste is dat je mens bent. Kijk, die hokjesgeest in Nederland, daar moeten we toch eens een keertje van af. Ja. Kijk, je bent mens en je mens zijn moet voorop staan. En dan is het in wezen minder belangrijk of je man of vrouw bent. Dat is niet zo belangrijk. Ik, uh, ik ben in, uh, in uh, het dagelijks leven ben ik gewoon beter. En is it. Ja. En wa wat dan ik, de geschiedenis? Ik hoef toch niet een vlaggetje uit te hangen van... Hoi, hoi, ik ben vrouw. Nee. nee nee nee. nee, nee. Dat, doet, dat doet geen één vrouw. Geen één geboren vrouw. Die doet het ook niet. Nee, dus waarom zou jij het wel moeten doen? Dus waarom zou ik het wel doen? Ja, dus eigenlijk zeg je, laten we nou eens ophouden met... misschien ook wel, we praten er nu ook over natuurlijk... maar om erover te praten als iets bijzonders... laten we het gewoon accepteren als, als uh, uh, ik, ik mensen wil, onder elkaar. Ja, ik wil gewoon als mens gezien worden die talent heeft en die wat kan. En dat, dat geldt voor elke vrouw. Ik ga toch ook niet aan elke vrouw op straat vragen... wat ben jij gelukkig met je vrouw zijn? Nee, nee, nee. <lacht> je wil gewoon vrouw onder de vrouwen zijn... en liever nog mensen onder de mensen. Ik wil gewoon mensen onder mensen zijn. Kijk, uh, uh, uh, de gemiddelde vrouw... Uh, die zal ons toch een beetje bevreemd aankijken... van je komt uit een andere club zitten. Ja. Uh, dat klopt wel. Dat is ook zo. En, uh, geboren vrouwen, vooral die de keukenvrouwtjes... Uh, die uh, stem types <laughs> Die, uh, die hebben altijd aanmerkingen, op je, want er is nooit iets goed. Maar, nee, nou, maar... De, fe de feministen die zeggen van ja, maar je komt van een andere club en je wil achter het haren staan. Nou, ik wil me niet achter het haren staan. Nee, je wil gewoon. Ik nou, wil wat... niet. Je... Ik wil gewoon mens zijn. Dat is een mooie boodschap, Petra. Dank je wel voor je reactie. Ja. En ik oké, wens je nog een goede ik nacht, Daag. Ik dag, dag. Ja, dat is het verhaal van Petra. En eh, ik ben ook benieuwd naar uw verhaal. Wanneer eh, nam u een beslissing of nam u een stap in uw leven... waarvan u later dacht, ja, die is misschien wel onomkeerbaar. En wat heeft die beslissing dan teweeg gebracht in uw leven? Daarover kunt u bellen. 0800-1121, dat is ons gratis nummer. 0800-1121. Mailen kan naar Casaluna en Twitter. Ik kan met hashtag Casaluna. Jan, goeienacht. Goeienacht, ik weet alleen even op dit moment niet met wie ik spreek. Je spreekt met Helco. Helco? Ja, dag Jan. Uh, ik wil als eerste... Ik zal even de muziek wat zachter zetten, want ik krijg die echo, hè? Ja, zet, zet hem even misschien uit je zelfs weg, de radio. He? Ja, ik heb er geen last van op dit moment. Oké. Okay. Uh, luister, ik wil als eerste de vorige spreker... Uh, wil ik... Uh, toch uh, met, met mijn idee en, en mijn manier van geloof wil ik hem toch al succes te wensen. Mm -hmm. Dat is aardig van je. Oh, zowel als man als vrouw. En, en, en wat veel belangrijker is, uh, wat ook uh, de slotconclusie eigenlijk was, als mens zijn. Precies. Dat was, waren wijze woorden van Petra. Ja, want ja. daar wordt daar vaak voorbij aangegaan van je bent als mens, ben je mens. Ja. En er zijn zoveel mensen, maar iedereen is eigenlijk verschillend. Net, net zoals uh, de, de, de nog uh, ervoor uh, bellen uh, met zijn fotografie, dat die eigenlijk niet eens in eerste instantie uh, in de fotografie willen gaan werken, maar toch daar zijn toekomst in vindt. Ja, ja, en Jan, wat is jouw verhaal? Nou, mijn verhaal is, is eigenlijk heel complex, maar. Ik kan het, in principe kan ik het vrij kort samenvatten. Ja, graag. Het is namelijk zo van, van, van ik, ik weet niet of je op de hoogte bent een klein beetje met de psychiatrie. Niet heel erg moet ik eerlijk zeggen. Maar kijk, je hebt tegenwoordig zeg maar, je hebt omschrijvingen. Ik, ik zal er een aantal geven. Men zegt bijvoorbeeld borderliner. Mm -hmm. Men zegt iemand is manisch depressief. Ja. Men zegt uh, jeugdige kinderen zijn ADHD. Ja. Men zegt iemand, bipolaire uh, stoornis nummer 2. En wat zegt men over jou, Jan? Dat, dat, dat zegt dus over mij. Wat is mijn diagnose is vanuit de psychiatrie? Ja, en wat is jouw diagnose die je meekrijgt? Mijn diagnose is, is sinds plus minus ongeveer, want dat is iedere keer bijgesteld. Je kent dat wel, iedere keer vind weer wat anders. Een ander etiketje met een, ik zou zeggen, al wat hij met een bonusaanbieding... He, van uh, stikkertje erop, klaar, Kees. Ja. Uh, mijn diagnose is bipolaire stoornis nummer 2. En wat wil dat uh, kort zeggen? Dat wil kort zeggen dat je onderhevig bent aan, aan een vorm van uh, uh, manisch. Dat mm -hmm. wil zeggen dat je, dat je hersenen superactief werken. Dat je dingen kunt uh, beredeneren en dingen kunt begrijpen die andere mensen, ik zou zeggen, een half uur van nodig hebben. En dat jij het in een minuut uh, samenvat. Mm -hmm. uh, de andere kant van het verhaal is dat je depressief bent, dat je uh, een vol van een, een hebt, dat je uh, suicidiaal bent. Ja. Yeah. Maar het hele verhaal is eigenlijk. Ik heb vanaf, vanaf van eigenlijk mijn, mijn, mijn 18e, 19e jaar. Uh, ben ik uh, met dat hele verhaal in gekomen. Ja. Yeah. Uh, mijn familie heeft dat stelselmatig heeft het allemaal gedragen. Heeft het en... gedragen op welke manier? Geaccepteerd? Ja, een vorm van bepaalde acceptatie. Maar, maar ook in die zin van, van, van, van, van, van wat ik ook in, in andere uh, situaties merk. Dat men uh, jou kent. Maar dat men zegt van... Oh ja Jan, uh, ja heeft dat, dat verleden, oké, okay, laat dan maar. He, van, oh, ja, laat maar. Het is allemaal wel uh, goed... Want hij heeft bla bla bla, dat en dat verleden. En uh, het is allemaal om je aan te rekenen. En als hij dat en dat doet, ach, het zal allemaal wel. Dus mensen nemen je niet helemaal serieus, zeg je eigenlijk. Wat zegt hij? Mensen nemen je niet helemaal serieus, zeg maar je trouwens. Nee, ja, je. Ja, ja. Maar ja, daar komt het op neer. Kijk, en dan bereik je een bepaald punt... dat dus ook uh, uh, dus in je leven dat je geconfronteerd wordt... Onder andere in mijn geval in aanraking met justitie, door allerlei dergelijke dingen en zo. Ja. Maar ook tegelijkertijd, jouw familie komt bij dus een afhandeling van justitiële zaken. Ja. Maar we worden tegelijkertijd geconfronteerd dat Jan, het zwarte schaap van de familie, ja. dat hij, dus volgens een psychiater en een psycholoog, dus, dus twee mensen, het is dus, dus vrij objectief dat Jan dus hoogbegaafd wordt be bevonden. Ja, Maar Jan, ik wil je even onderbreken. Want wat ja. is nou, eh, je, je omschrijft je situatie, je, schrijf, je omschrijft hoe mensen daarop reageren... maar wat is nou de stap die jij genomen hebt, want daar gaat het vannacht toch ook over... Hè? de stap ja. die jij genomen hebt die echt onomkeerbaar is? Nou, de, de stap die ik genomen heb, is dus het volgende. Uh, zeg maar, sinds ongeveer een half jaar... Heb ik weer een eigen woninkje met, met alles erop en eraan. En ik, ik regel alles zelf en alles loopt en gaat en goed. Ja. En voor dat half jaar nog toewoon ik in een soort van, van een, een van huis. Van, van, van, van mensen die uh, eigenlijk nergens meer terecht konden maar daar wel. Had ik mijn familie uitgenodigd. Mijn zus en mijn schoonzus. Ja. En alles was leuk en aardig. Maar toen een tijd een begeleidster van mij en nu een meer dan goede vriendin van mij, die merkt al heel snel, hé Jan, die wordt constant afgerekend op zijn verleden, niet wie hij nu is. Nee, en op welke conclusie heb je daaraan verbonden, aan, aan het feit dat dat uh, opgemerkt werd? Ik heb eigenlijk de conclusie eraan aan, aan verbonden van Jan, geef je nog een bepaalde tijd. De, de familie, hè, ja. het, het, het, hele, het hele gebeuren eromheen. Ja. En toen heb ik gezegd van ja, maar eigenlijk is het zo Jan. Je wordt, je wordt door je familie word je niet, niet, niet positief word je behandeld. En van, hè, van je kunt het, hè, van nee, hè, nee. ga ervoor. Nee, je wordt in de put gedrukt. Maar Jan, wat heb je toen gedaan? Ik heb, ik heb toen definitief heb ik aan mijn zus heb ik een sms gestuurd van, luister, alles leuk en aardig. Ik vier nu weer mijn kerst alleen. Ik ben niet bij mijn familie. Maar ik wil het ook allemaal niet meer. En dus je hebt gebroken die... met je familie? Zegt u? Dus je hebt gebroken met je familie? Ja, totaal. En toch gaat het goed met je, zeg je? Of misschien wel ik... daarom gaat het goed met je? Ja, om, omdat er een bepaalde last van mij af is... Zeg maar, die veel mensen kennen uit de psychiatrie dat ze zich altijd als het ware moeten bewijzen... voor wie ze zijn of wie ze waren. Ja, ja dat en, begrijp ik. En dat ook de, zeg maar, de, de gemeenschap eromheen... dat je altijd wordt afgerekend op de daden die je hebt gepleegd... en het feit dat, dat je, dat je dan nu... niet kijkt wie je nu bent. Nee, en het feit dat je nu met je familie hebt gebroken... en hebt gezegd van uh, ik ga nu mijn eigen weg zonder jullie commentaar... dat maakt ja, dat je je nu inderdaad. vrijer en sterker voelt. Jan, ik uh, bedank je voor je reactie. Ja, en ik, en ik, ik bedank, je, bedank nog... je ook uh, voor... En dat je me, mijn verhaal wil aanhoren. Nee, heel graag Jan. En ik wens je nog een goede nacht. Ja, het zal wel lukken allemaal. En het ga je goed doen in je eigen huis. Dag Jan. Dankjewel. Tot een andere Tot keer. Ziens. Dag. Ja, en ook muzikale uh, laten, laten we nummers horen vannacht van, van mensen die. Uh, zich, zich ja, op een of andere manier vrijgevochten weten... en die, die uh, een, een, een, een eigen richting kiezen zonder daar rekenschap uh, voor over te hoeven afleggen... aan een andere voor hen gevoel. En uh, dit liedje is een combinatie van twee mannen die daar natuurlijk wel symbool voor staan. David Bowie en Freddie Mercury van Queen. In 1981 hadden ze een gezamenlijke nummer 1 hit met Under Pressure. so slashed and torn. But Bowie en Queen Under Pressure. Dit is Casaluna bij de NCV op Radio 1. Het gaat uh, vannacht over mensen die uh, een stap hebben genomen in hun leven, waardoor hun leven onomkeerbaar is uh, veranderd. U kunt bellen als u dat soort ervaringen hebt met 0800-1121. Mailen kan naar casaluna.ncf.nl en twitteren. Dat kan dan weer met hashtag Casaluna. Uh, zo kreeg ik bijvoorbeeld een mailtje van uh, Siska. Siska schrijft uh, vrijwel alle transseksuelen die ik ken... zijn zonder uitzondering hun baan kwijtgeraakt. Werkgevers staan niet te springen om een geopereerde transseksuelendienst te nemen. Ik heb veel uh, steun van vrienden en bekenden. Mijn moeder van 89 heeft me volledig geaccepteerd. Ik heb zeer hulpvaardige buren en de wijk waarin ik woon behandelt me met respect en is meelevend. De behandeling is zwaar. Behalve hormoongebruik eh, heb ik nu ook 360 uur elektrische epilatie achter de rug... en ik ben nog lang niet klaar. Maar ik ben 300% gelukkiger geworden en iedere dag is een feestje. Toch is mijn advies aan anderen bij twijfel niet doen, schrijft Siska. Aan de telefoon Geert. Geert, goedenacht. Dag, hi. Uh, ik heb ook zo'n uh, beslissing genomen van uh, plotseling van de ene op de andere dag... radicaal mijn leven om te gooien. En wat voor beslissing was dat? Dat was in 1975, dat is al lang geleden. Uh, aan de, toen werkte ik uh, voor het ministerie van Sociale Zaken op een arbeidsbureau... Ja. Uh, en uh, werd ik gedwongen om uh, dingen te gaan doen die ik echt niet zag zitten. En toen heb ik gedacht van, oké, okay, en nu stop je ermee en kijk maar hoe het verder gaat. Je weet genoeg, oh, hè, juist door de praktijk van het werk wat ik gedaan had, ja. van hoe je jezelf in leven houdt. En uh, dat, uh, dat is me ook heel goed gelukt. Dus je zei ik van de ene van... op de andere dag je baan op? Ja. Op staande voet ontslag nemen uit overheidsdienst in de jaren zeventig. Dat is wel dat dapper, want je gebruik. was niet alleen je baan kwijt, maar ook je inkomen. Ja, ja, ja, ja. Maar je was het zo zat, je had het gevoel dat je zo tegen je principes in aan het werken was... ...dat je dacht, dit kan ik niet meer langer volhouden. Ik had, ik had binnen, binnen de dienst, zoals dat dan heette, voor geknokt om uh, niet... Die, dat hele nieuwe systeem. Dat was de invoering van de computer, eigenlijk. Ja. Uh, om, hè, want, uh, daar, daar zat ik vreselijk mee in mijn maag. Van ja, dan ga je de persoonsgegevens invoeren in computers. En er is allerminst verzekerd dat dat veilig is. Dat die persoonsgegevens voldoende beschermd worden. En daar wilde je niet aan meewerken. En daar wilde ik niet aan meewerken. Nee. Maar goed, dan ben je je baan kwijt en dan. En toen ben ik uh, op de freelance markt gegaan. Uh, ik ben uh, als vormingswerker in het vormingswerk voor werkende jongeren... en later in het vormingswerk in de internationaal band, zoals het toen heette. Politiserend vormingswerk. Ben ik gaan doen met groepen jongeren en zo die in de opleiding waren... of uh, in een of andere instituut zaten omdat ze gehandicapt waren. En uh, daar heb ik mee gewerkt om... Uh, uh, ja, met uh, die mensen die toen mijn doelgroep, zoals dat dan heette, waren... Uh, om uh, verder te komen in het uh, eigen belang uh, vooropstellen. Uh, zorg dat je een goed leven hebt en daar kon ik zelf een voorbeeld ingeven. Ja, dus je bent met uh, hele andere mensen gaan werken... je bent hele andere dingen gaan doen. Ja. Uh, uh, is je leven er beter op geworden... op de beslissing die je genomen hebt eertijds tijdens 1975? Ja. ja, dat is echt beter geworden. Als ik me voorstel dat ik door was blijven gaan toen... dan uh, uh, op, dat, op die dag dat ik ontslag nam... Uh, haalde de directeur van toen een uh, map uit de la met een personeelsdossier wat op mij betrekking had en die ging me voorspiegelen dat ik nog een hele carrière te gaan had binnen het ministerie en dat ik wel een, uh, uh, een baantje kon krijgen ergens hoog in de toren van het, uh, van het ministerie in Rijswijk was dat destijds ja. en uh, dat ik dan uh, collega's kon gaan opleiden, uh, Aankomende collega's en zo. en uh, ik, heb, ik ben blijven uh, gebleven bij mijn standpunt van nee, ik doe dat niet, want uh, dan werk ik toch mee aan die invoering van het nieuwe systeem met die computer. Nee, en en je hebt voor je principes, ja precies, je hebt voor je principes gekozen en daar sta je nog steeds achter achter die keuze. Geert, mag ik je bedanken voor je verhaal? Heel graag gedaan. En tot een andere keer. En tot een andere keer. Okay. Hier, doei. Dag. van Geert naar Har. Goeiedag Har. Hallo, hoi. Met haar spreek. je. Het wachten wordt beland, tenminste. Ja, ja ik al eventjes excuus daarvoor. Oké, niet zo goed. Zo erg ook niet. Nou, ik heb een aantal uh, onomkeerbare stappen in mijn leven gemaakt en ik heb heel dicht bij onomkeerbare stappen van mensen in mijn omgeving uh, gestaan. Ik ben vooral benieuwd uh, naar jouw eigen onomkeerbare stappen. Nou, er zijn er heel wat. De belangrijkste. Uh, nou, ik zal er een aantal noemen. In uh, 1982 was ik ontzettend zwaar verslaafd aan de cocaïne. Ja. Ik, was, ik gebruikte ontzettend veel en uh, ik kwam er niet meer vanaf. Ik was toen 29 in 1982 en toen heb ik radicaal een besluit genomen om er helemaal mee te stoppen. En dat heb ik gedaan door middel van een, uh, een gigantisch grote overdoos cocaïne bij mezelf uh, naar binnen te werken. Mm -hmm. En dat heb ik toen overleefd. Dat was ja. een hele gekke bijna doodervaring ervaring die ik mezelf heb aangedaan. Ja. En doordat ik dat heb gedaan, ben ik er nog steeds. Ik ben nu ondertussen 30 jaar ouder. En wat, en, wat, wat uh, heb, je, heb je anders gedaan na die bijna doodervaring? ervaring? Wat ik anders heb gedaan. Ja. Nou, ik ben ontzettend intens van het leven gaan genieten. Gewoon. Op een hele, hele bijzondere manier, of ik opnieuw geboren ben, ben of zo, zo'n gevoel gaf het toen. Ja, in die ja. tijd. En ik ben heel erg. Praktisch gaan worden in mijn leven, van uh, niet in mijn kop leven, maar gewoon met mijn handen dingen doen. Dus Wat ik, ben je gaan had, doen? Nou, ik had een HBO-opleiding gedaan vroeger, een sociaal-academie-opleiding, HBO-dagonderwijs. En uh, toen ben ik, om, uh, ben ik gewoon uh, praktische dingen gaan doen. Ik ben uh, met boten gaan werken <laughs> ja. uh, in die tijd toen. En ik heb ontzettend veel bootjes opgeknapt, ik heb zelf allerlei soorten boten gehad. En ik heb uh, heel dicht, dat vond ik leuk om te vertellen... Want jij had net over uh, Michiel van Erp met zijn film over, over uh, transseksueel enzo. Ja, zo. ja. Nou, daar heb ik dus een hele, hele geschiedenis ook nog in meegemaakt. Daar wil ik er eerder nog meer over praten. Vertel eens. Uh, vroeger ben ik grimeur geweest in de tachtige jaren. Ja. Bij de koer En uh, in de koer dat was bij de Nieuwe Zijds Daar kwamen vroeger, kwamen dan mannen en die grimeerden ik tot vrouwen. Mm -hmm. En er kwamen vrouwen en die grimeerden ik tot mannen. ja. En dat was een hele, hele aparte, leuke, te gekke tijd. En ik, ik, één ding is, nog steeds, uh, komt nog steeds naar boven, ik heb eens een keer een vrouw ontmoet. Die was ik helemaal verkikkerd op, ze zei heeft mij. En ik heb met haar één nacht gevreesd, de laatste nacht van haar leven, dat ze nog vrouw was. De volgende dag zou ze omgewouwd worden tot een man. En wist je dat op dat moment? Ja, dat wist ik. En, en wat, wat betekende dat voor je? Nou, dat is gewoon niet te beschrijven. Dat is, dat is zoiets bijzonders. Dat je, dat je de laatste nacht van haar leven van haar vrouwelijke lichaam mag genieten. Mm -hmm. En de volgende dag zou ze als als man veranderen, als man naar man geopereerd worden. Het is, het is, het is gewoon hemels. Dat is gewoon, dat kun je niet voorstellen. Ja. En ik had ik had de eer om, om met haar de laatste keer het bed te delen en op een, op een gigantische manier. Uh, uit bedak te gaan samen met haar. Ja, en was zij ook niet uh, heel, heel nerveus of heel zenuwachtig? Want ik kan me ja, voorstellen dat het een enorme Allebei. stap die je neemt en dan nog een operatie ook. Ja, ja, de volgende dag zou ze dat krijgen. En... Maar ja, jij, dat... jij was ook nerveus? Ja, natuurlijk. Hoe dus kan je het voorstellen als jij dat meemaakt in je leven? Ja, als je ja. de laatste keer dat een vrouw. nog een vrouw is in haar leven, dat je met haar mag doen en laten wat je wil. Nou ja, doen laten wat je wil, maar ik begrijp wat je nee, bedoelt. Ja, Je begrijp ik bedoel. Ja. Nou. Anyway, en ik heb toen ook nog een vriend gehad, toen in die periode, ik zal zijn naam niet noemen, want misschien is het niet leuk voor zijn privacy. Maar het was een vriend, die hielden we mee met bootjes mee. En die veranderde dus ook langzaam tot vrouw. Tot dat wist ik allemaal ook niet, maar daar was hij mee bezig. En dat vertelde hij dan heel veel over. En het werd van een vriend, werd het een vriendin. Yeah. En het, maar die, die, die raakte heel erg met zichzelf in de kroop, die werd zwaar depressief. En die zie ik af en toe als door de stad schuifelen in Amsterdam. En ik... Ja, ik, ik, hij ziet bijna niks meer. Hij is heel erg met al die depressie bezig en al werk ik als hoofd van mensen en zo. Dat, dat is wat minder... Dus uh, met hem gaat het, gaat het minder goed. En, en die uh, vriendin van je, die, die man werd, hoe gaat het met haar? Dat weet ik dus ook. Die heb ik nooit meer teruggezien in mijn leven. Ik nee. weet niet hoe ze eruit ziet nu als man. Nee, nee uh. het, het was wel een heel bijzondere one-night stand, hè? Die maakt het mee. Ja, ja. En die verslaving van je, want die, die leidt tot die bijna doodervaring. Is, is die nu ja. echt uh, over en voorbij sinds die tijd? Ja, het is helemaal voorbij. Ik heb nooit meer wat gebruikt. Ja, misschien is ik keer wat geprobeerd. Maar nooit meer in die mate, weet je. Ik ben echt helemaal afgekikt en op mezelf drie maanden rust gehouden. En ik ben een heel andere toer in mijn leven gaan, gaan. Een heel andere kant gaan. Ik ben veel in het buitenland gezeten. In Cuba gewoond en een tijdje. En veel weg geweest en veel gewoon gewerkt ook. Uh, gewoon praktische dingen. Klussen gaan doen. Uh, boot opgeknapt. Uh, noem maar op. Gewoon een heel andere kant van het leven. Nou, mezelf gewoon uh, een heropleiding gegeven, als het ware. En ik ben ook voorbereid voor de, voor de, voor de zogenaamde crisis waar we nu mee te maken hebben. Ik, ben, ik heb mezelf dus uh, heel flexibel, multifunctioneel helemaal omgeschoold. Onge ja, en, en die bijna dood. Ja, en die bijna dood ervaring. Dat was eigenlijk een soort wake-up call. Ben ja, had ik inzien. Ja. ja. Hai, dankjewel voor je verhaal. En voor je, voor je verhaal ook over die bijzondere ontmoetingen die je hebt uh, gehad. In je, in je jaren als grimeur. Dankjewel. Graag gedaan, Nielk. Goeienacht. Dag. Hoi, hoi. Dag. Tineke, goeienacht. Hallo, Heiko. Dag, goeienacht. Tineke. Uh, jij hebt ook ooit een beslissing genomen. die uh, onomkeerbaar is. Welke beslissing is dat uh, in jouw geval geweest? Ja, hij is aardig onomkeerbaar. Ik heb een, uh, een gastric bypass gehad. Dat is een maagverkleining. Ja. En ze leggen dan een gedeelte van je dunne darm om... en ze halen een stuk darm eruit. En waarom wilde je die maagverkleining? Nou, ik was veel te, veel te dik, maar ik had gehoord... dat je als bijwerking van die operatie verdwijnt uh, heel vaak. Niet altijd, en ze kunnen het ook niet garanderen. Maar wel heel vaak verdwijnt je diabetes. En daar begon ik wel wat last van te krijgen... Mm -hmm. Nou ja, ik was al een postdiabetes, maar ik kreeg wat, wat. Mijn ogen werden wat slecht. En ik had zoiets van: daar moet ik vanaf. Ja. Dus toen heb ik me daarom laten opereren. En hoe was die operatie? Ja, dat, dat, dat valt heel hard mee. Het is, een hele, het is een grote buikoperatie. Echt, ze zijn aardig uh, aan de gang. Dus je moet daarna uh, een post niet tillen. en Je hebt hulp nodig eventjes en zo. Mm -hmm. Maar mm -hmm. ik vond de operatie wel. Uh, wel meevallen. En wat ik heel knap vind is dat ze maken zes gaatjes in je buik ja. en dan gaan ze met allerlei tangen naar binnen en dan uh, dan, dan doen ze dat dus uh, in een gesloten buik opereren ze dat allemaal. en Ze kijken dus met, met camera's in je buik en dan uh, op, een, uh, op een televisiescherm uh, bekijken ze wat ze in je buik uh, door moeten snijden en aan elkaar moeten naaien en... Uh, ja, dat is waanzinnig knap. Ja, het is een, een, een operatie die, uh, die knap is, zeg je. Uh, jij, jij wilde die operatie ondergaan omdat je van je diabetes af wilde. Je wilde er minder last van, van krijgen. Ja. Is dat ook gelukt? Uh, ja, ik hoef niet meer te spuiten. En uh, als ik me netjes in acht hou dan, uh, ja, dan, dan heb ik ook goede suikerwaarden. Dus wat dat betreft is het de moeite waard geweest? Ja, het is hartstikke de moeite waard geweest. en. Voor mij was de bijwerking dat ik ook nog eens 40 kilo afgevallen ben. Ook mooi meegenomen? Die... Ja, dat was bij mij niet de hoofdzaak. Maar wel. Uh, ja, dat was wel hartstikke leuk uh, meegenomen. Ik kan nou gewoon uh, een winkel inlopen en zeggen van... Uh, uh, heb je dat jurkje ook in die maat? Ik heb nu maat 46. Ja. En ik ben 1,80 meter, dus dat is redelijk. Er mag nog wel iets van af, maar dat, dat, zo, kan het, uh, zo kan het wel. Ja. En, en dan is het er gewoon. Ja, en dat was vroeger wel anders dan? Ja, ja, met 40 je Speciaal speciaalzaken en dat soort uh, toestanden. Ja ja, ja, ja, ja. Zeg een, uh, Tineke, uh, die maagverkleining merk je dan ook dat je inderdaad... Ik vraag me altijd af, hoe werkt dat dan? Heb je dan inderdaad minder trek? Of, of, of, of, ja, de trek is weg. Dat is het vooral. Ja, maar je kunt nog wel lekker wel. eten. En je, kan, je, je maag is zo groot in het begin. Dat rekt wel weer iets hoor, maar niet veel. Ja, iets, ietsje groter als een golfbal. Ja, ja. Dat kan ook gewoon fysiek minder in. Ja, dat kan fysiek minder in. Dus je bent eerder verzadigd. En dat wil dus ook zeggen dat je minder binnenkrijgt. En daardoor ook uh, minder snel aankomt. Sterker nog, bijzonder veel afvalt in jouw geval. Ja, ja, ja. Je bent... Uh, want er zijn dan wel mensen die zeggen... Ja, zo'n maagverkleining, dat stelt ook niks voor. Ja, de operatie is wel, maar daarna hoef je er niks meer aan te doen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Je bent eigenlijk voor altijd op dieet. Ja, je bent voor altijd op dieet, alleen het feit dat je een kleinere maag hebt, dat zorgt ervoor dat, dat zo'n dieetje makkelijker afgaat. Um, ja, je hebt gewoon minder trek, dus dat ja. is makkelijker. Ja, ja. ja. ja nou, ja. Ik, vind, ik vind het een dappere stap en blij te horen dat het, dat het jou goed bekomen is, die stap en dat die maagverkleining, dat je daar baat bij hebt. Tineke, dankjewel voor je reactie. Ja, oké, okay, dankjewel. wel. nog, dag. Dan een mailtje van Femke Kwispel. Ik ben zelf iemand die momenteel worstelde met mijn gevoelens om vrouw te willen worden. Ik voel me vrouw en zou graag een echte vrouw worden. Maar ik ben bang mijn omgeving kwijt te raken. Ik heb het vorige uur aandachtig geluisterd. Ik herken me erg in de verhalen, schrijft Femke. Toch blijft het gevoel branden om op een dag toch die stap te nemen. Ik wens je sterkte bij het nemen van die beslissingen, Femke. En dan een laatste mailtje van Corn Vrolijk. Hij schrijft 3,5 jaar geleden, midden in de crisis, verkocht ik op een en dezelfde dag mijn zaak en mijn woning. Vijf maanden later woonde ik op Curaçao. Ik heb nu meer contact dan vroeger met mijn vrienden en familie... middels het uh, internet. Dus wat dat betreft ook een stap die uh, goed is uh, uitgepakt. Een stap die Cor vrolijk maakte. Wij gaan muzikaal uh, afsluiten met een vrouw die in uh, 1998... toch voor heel veel transseksuelen, toch een soort ja, symbool was van, van, van emancipatie. Dit is Dana International. na International wil het bijna twee uur tijd om onze luiken te gaan sluiten. Morgen met u even naar middernacht opnieuw. Welkom in Casa Luna En dan praat Frank Dumois aan de vooravond van de verkiezing van de nieuwe fractieleider van de Partij van de Arbeid... met Mark van Vught. En Mark van Vught is gespecialiseerd in leiderschap. Straks na twee uur klinkt de nacht hier op Radio 1 anders. Dankzij Roelkoeners. Heel veel plezier daarbij. En wat ons hier betreft graag tot morgen. Goedenacht.